Het schoonmaken van het asbestgebied in Roermond gaat nog de hele dag duren, verwacht de burgemeester. Schoonmaakploegen hebben op zeker twee plaatsen asbest gevonden. Eerst wordt het gebied rond het station schoongemaakt en dan de Singels, de wegen van voordoorgaand verkeer en de winkelstraten. Burgemeester Kammaert adviseert winkels de hele dag dicht te blijven. In het centrum van Rotterdam protesteren een paar honderd havenwerkers tegen mogelijke ontslagen. In het centraal station werd vuurwerk afgestoken en de koolsingel werd korte tijd geblokkeerd. Ook daar werden vuurwerkbommen afgestoken. Er is veel politie op de been om de situatie in de gaten te houden. Volgens FNV-bondgenoten dreigen 500 tot 1000 havenwerkers hun baan te verliezen. De vakbond wil dat het havenbedrijf Rotterdam zijn best doet om gedwongen ontslagen te voorkomen. Pakistan voert weer de doodstraf in voor terroristen. Dat maakte premier Sharif bekend als reactie op het bloedbad dat gisteren door Taliban-strijders werd aangericht op een middelbare school in Peshawar. Bij die aanval kwamen meer dan 130 leerlingen en 10 leraren om het leven. Het dodental kan nog oplopen omdat in ziekenhuizen tientallen zwaar gewonden liggen. premier Sharif kondigde aan dat Pakistan de strijd tegen internationaal terrorisme verder opvoert. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen of motregen. Maar vanmiddag van het westen uit droger. Het wordt 9 tot 12 graden. Ook morgen bewolkt en regen. Op sommige plaatsen wordt het 14 graden. Na vrijdag lagere temperaturen en ook af en toe wat zon. Dit was het NOS DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ja, er zijn onder ongetwijfeld mensen die zeggen. Uh, hey, dat is de verkeerde tune, dat is niet de goede tune. Nee, klopt. Nee. Maar we hebben ook geen CFM-lunch vandaag. Helemaal correct. Ja. CFM-lunch, dat uh, wordt vandaag uh, de Jaren top 40. Ja. En uh, ja, het gaat dus gebeuren. We zijn begonnen. Eh. Uh, de vinojar top 40 is samengesteld uit de platen die. Uh, uh, de muziek mag ietsje zachter hoor. De muziek, de muziek mag even een beetje terugtrekken. Ja, beter. Zo, de Viliaren. Die <lacht> moet ze ook alles leren, hè, die nieuwe technici. <lacht> nou, oké, okay. helemaal goed. Um, wat wou ik nog zeggen? Oh ja, de Viliaren top 40 is samengesteld over de platen die wij in dit programma uh, de Viliaren de afgelopen jaar gedraaid hebben. Uh, daar is een keuzelijst uit samengesteld... van ongeveer meer, iets meer dan 90 LP's. Die is op internet gezet. En daarop heeft u dan kunnen stemmen. Via de cfm app natuurlijk. Of via de, de stempagina op webclick.nl Dat kan u niet meer natuurlijk. Want het is al lang gesloten. Want die top 40 is al samengesteld. En... Um... Dat ging dus als volgt. Uh, u kon een formuliertje invullen en uh, uw eigen top 5 samenstellen. Uh, de plaat die uh, op 1 gezet werd door u dan, die kreeg 5 punten. En de plaats die op 5 gezet werd, die kreeg 1 punt. En zo telde dat op natuurlijk. He, dus 5, 4, 3, 2, 1, zo zullen we het maar noemen. Nou, daar is een uh, lijst uit voortgekomen. En daar hebben wij dus een uh, top 40 uit samengesteld. Ja. Uh, ik moet even uitleggen dat... Ik, de, er staan natuurlijk een aantal eh, punten. En we hebben dus moeten besluiten om alles wat minder dan vier punten kreeg... om dat er buiten te laten vallen. Daar kwamen we precies ja. aan veertig platen toe. Dus alle LP's die... Eh, minder dan vier punten hadden, dus drie, twee en één... die zijn dus afgevallen, die, stonden, die, die, die staan er dus buiten. Dat is jammer hoor, want er waren hele mooie platen bij. En die heeft u afgelopen maandag al kunnen horen in uh, CFM Lunch... want dan hebben we, de, in het, hebben we door het programma heen de platen gedraaid... die het net niet gehaald hadden, waar dus wel opgestemd is... maar die het toch net niet haalden... omdat ze net gewoon te weinig punten kregen. Uh, verder zijn er natuurlijk een groot aantal ex-equo's... want er zijn natuurlijk diverse platen. Ik zal maar wat zeggen dat er bijvoorbeeld zes uh, platen zijn die vier punten hadden. Ja, uh, wat moet je dan? Die allemaal op veertig zetten? Nee, dat doen we dus niet. Dus dan geldt gewoon de alfabetische volgorde. Dus daar hoeft u er geen waarde aan toe te kennen. Uh, dus de, alles wat vier punten heeft, dat staat dan gewoon op alfabetische volgorde. Uh, dus dan weet u, weet u ook ongeveer hoe dat uh, in elkaar zit... Dan weet je hoe het systeem gewerkt heeft. De, de stemming is volkomen eerlijk gegaan. Notaris ja. heeft het gecontroleerd. Ja. Ja, ja is helemaal ja. goed. Bram Boscovici. Die hebben het even laten controleren. Dus ja. het is volkomen eerlijk gegaan. En uh -huh. de, dus uh, daar kun je van op aan dat het helemaal goed is. Nou, zullen we dan maar beginnen? Ja, laten we ervan doen. Ben je er klaar voor? Ik wel. Angela ja. doet uh, de eerste twee uur de techniek. Daarna komt uh, Maurice Mulder, die gaat de techniek overnemen. En uh, want ze moet het allemaal zo vermoeien natuurlijk. Dus. Maar Angela doet de eerste twee uur de techniek. En, uh, en ik, uh, mijn naam is Luc Jaans. En ik doe gewoon de presentatie van deze prachtige lijst. We beginnen met nummer 40. Laten we daar maar eens mee beginnen. Nummer 40. Robert Long, vroeger of later...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 LP van Robert Longs. Een eerste solo-LP. Daarvoor was hij zanger van Unit Gloria. Of van Gloria, beter gezegd. En uh, deed hij Engelstalig. Een beetje, ook wel soms wel een beetje really Pop-achtige dingen. The first of the last seven days. Was een van de grote hits. En uh, ja, een, uh, ineens in 1970 of zo. Daaromtrend ging hij uh, solo. En ging hij dus Nederlands talig zingen en, Nederlands zingen. en met prachtige teksten en vooral ook prachtige liedjes. Allemaal eigen composities. Soms behoorlijk scherp. Soms heel lief. En zeer de moeite waard. Robert Long dus. Op, geëindigd op de 40ste plaats van onze finaljaren eh, top 40. Uh, we gaan door met nummer 39. En dat is een uh, plaat die, uh, waar ook behoorlijk op gestemd is. Omdat veel mensen deze man toch, uh, toch lekker vinden. Een soort moderne bluesband zou je kunnen zeggen. Uh, en dat is de Robert Cray Band. En van Robert Cray gaan we draaien Don't Be Afraid of the Dark. Robert Cray Band was dat um, een nummer dat uh, heet Don't Be Afraid of the Dark. En dat was ook gelijk de titel van de langspeelplaat waar het uh, vanaf komt. Um, nou, we zijn dus lekker bezig. Gaat goed. We zijn op, uh, goed gestart. En dit was dus nummer 39. En na nummer 39 komt natuurlijk nummer 38. Als ik me niet vergis. Toch? Ja, he? Ja. Ja, na nummer... Ja, ja oké. Okay. Nou, nummer 38 dan, en uh, dat is Queen. Ja, in de top 2000 van Radio 2 komen ze al wat stevast op uh, nummer 1. Maar dit jaar niet natuurlijk, maar normaal gesproken bijna wel. Je microfoon staat niet open, schat. je staat te praten met je Nee, microfoon. dit jaar staan ze op 2. Ja, nou ja. <laughs> maar het valt mij dan een beetje tegen eigenlijk... hoe vaak er op dit album gestemd is. Want uh, dat is toch wel het album waar de Bohemian Rhapsody op staat en zo... Maar uh, nou, hij heeft het uh, gered tot, uh, tot 38. Ja. Ja. Ja. ja. Oké. Okay. A night at the opera heet de plaat. En wij draaien daarvan. You're my best friend. En uh, Night at the Opera was de titel van deze prachtige langspeelplaat. U luistert naar ZFM's antwoord, dames en heren. De vinyljaren eindejaars top 40 vandaag. Uh, duurt tot vijf uur vanmiddag. En uh, we gaan er uh, een lekker herkenningsfeestje van maken. Het is een, uh, een zeer, zeer, zeer gevarieerde lijst geworden. Uh, de, dankzij uw stemmen natuurlijk. En er is behoorlijk gestemd. Dat mag je gerust wel stellen. Uh, dus we zijn daar heel blij mee. En uh, zodoende is er een... ...prachtige lijst uh, ontstaan... Uh, ...waar wij uh, dus... ...de komende uh, 4,5 uur nog... ...van gaan genieten. Uh, van de artiesten die we... Wel ...over toevallig een telefoonnummer van hebben... Die ...gaan we ook nog proberen even te bellen... ...om hun uh, commentaar uh, te krijgen... ...over uh, wat er allemaal uh, mogelijk is. Dus, maar dat hoort u... ...gedurende de uitzending wel. En uh, we gaan uh, verder met, even kijken, met nummer 37. Ik leg nog even uit. Er is gestemd, uh, platen krijgen punten. Daar zijn er natuurlijk een aantal platen die hetzelfde aantal punten krijgen. Dat kan natuurlijk. Uh, dat zijn de zogenaamde ex-equos. Maar dan hebben we de gewoon de alfabetische volgorde... Uh, laten prevaleren. Want anders dan uh, moet ik, moet, moeten we met, uh, met 90 LP's gaan slepen. En dat is ook een beetje veel. Dus um, zodoende dat uh, alle platen die dus hetzelfde aantal punten, dan geldt gewoon de, de alfabetische volgorde. En zo is het uh, allemaal lekker tot stand gekomen. En hebben we een Prachtige top 40. En het volgende album, wat daar komt... op nummer 37 om precies te zijn, is No Jackets Required. Een prachtig album van Phil Collins. Met daarop de grote hit One More Night. Maar die draaien we niet. Want anders zijn we allemaal af van die rustige liedjes. We gaan het even lekker een beetje aanpakken. Een beetje eventjes stof uit je oren en zo, zoals dat heet. En we draaien van dit prachtige album Sue Studio. Hier is Phil Collins. Lekker nummer van het album No Jackets Required van, uh, van Phil Collins. En um, dat heette Su Studio. Phil Collins natuurlijk, het zijn succesverhaal is bekend. Begonnen als uh, drummer van uh, Genesis in de 70e jaren. En uh, toen Peter Gabriel besloot om uh, ermee te stoppen met Genesis als zanger... werd gelijk Phil Collins als zanger naar voren geschoven. En uh, eigenlijk... Uh, ja, eigenlijk was dat een beetje meer... Uh, ja, toch wel meer een succesverhaal nog dan met Peter Gabriel, Waar uh, de muziek toch wat afstandelijker was. En Collins maakte af en toe dus gewoon... Wel, wel lekkere, hele toegankelijke dingen erbij. Goed, Phil Collins dus. En uh, natuurlijk na zijn eerste solo-album... Uh, Face Value met uh, In The Air Tonight bijvoorbeeld... Uh, kwamen er natuurlijk nog een groot aantal andere uh, prachtige... Uh, albums van deze drummer zanger en zo ook dit album uh, No Jackets Required en u hoort er daarvan Sue Sue Studio. Ja dat het een hele aparte lijst is geworden dames en heren met heel veel verschillende stijlen dat is wel duidelijk want we gaan nu van uh, de toch wel uh, stevige pop van Phil Collins naar de prachtige jazz van Nina Simone. We in, we hebben twee albums van ze gedraaid. Van haar gedraaid, moet ik zeggen. Van haar. Uh, en het album, <laughs> dat is heel gek. Uh, het album wat, uh, wat, wat, uh, het niet gehaald heeft, dat hebben we toch meegenomen omdat we die anderen die het wel gauw niet konden vinden maar dat maakt niet uit, want heel veel nummers op deze twee platen van Nina Simone die wij gedraaid hebben waren dezelfde dus dat kan allemaal dus uh, het oorspronkelijke album wat wij uh, hadden bedoeld is Nina Simone dat is een hele oude LP uit 1963 uh, en dat is een, een prachtige plaat waarin Nina Simone heel klein bezig is uh, met alleen maar een gitarist, een bassist, een drummer... en haar virtuose, prachtige pianospel. Want Nina Simone kon echt ook Bach spelen bijvoorbeeld als geen ander. Dat was echt geweldig wat ze kan. En uh, ik ga, uh, we gaan een nummer draaien van haar. Want ik persoonlijk, uh, iedere keer als ik die LP onderhand heb... pak ik dit nummer, want ik vind het zo verschrikkelijk mooi. Zo'n mooi liedje. Dat is echt ongelooflijk. Het komt uit uh, Porgy en Bess. Dat is uh, de beroemde um, opera. Ja, dat mag je nog een opera noemen, geschreven door George en Ira Gerswin. En um, nou ja, het bekendste nummer daaruit is natuurlijk Summertime. Maar dit komt er ook uit. En dan in de vertaling, in de uitvoering van Nina Simon. En dat is echt zo verschrikkelijk mooi. Luistert u maar naar dit prachtige liedje. I Love You, Porgy. Hier is Nina Simon. drive me mad If you can keep me I won't stay with you forever Spel van uh, Nina Simone. Dat deed ze allemaal zelf. Het kon ze ook heel goed. Het was een fantastische... Pianisten. en dan die aparte stem erbij. Dat, uh, dat maakte het wel mooi. Goed, dat was hem. Uh, I Love You Porgy van het album Nina Simon. We gaan uh, door met nummer 35. En dat is een wat langer nummer. Maar we hebben wel besloten... we kijken wel hoe het uitkomt met de tijd allemaal. We hebben wel besloten om lange nummers gewoon ook helemaal te draaien. Want uh, dat is natuurlijk niet leuk als je dat halverwege gaat afkappen. Kappen, dat doen we niet. Dus we draaien de eventuele lange nummers helemaal... En um, dat uh, maakt het uh, gewoon leuk. Eens even kijken. We krijgen dus Focus. Focus die staat uh, op nummer uh, 35. En um, dat album dat heet Hamburger Concerto. Dus het derde album van Focus. Eerst kwam natuurlijk Focus uh, in and out of Focus. Daarna kwam Moving Waves. En daarna kwam uh, dit album, de Hamburger. Nee, dat is niet waar. Uh, daarna kwam eerst nog Focus 3. En daarna kwam dit album Hamburger Concerto. Dus het is het vierde album van Focus. Ik moet wel goed zeggen, want anders krijg je weer een Madonna. Van dit nummer, van dit album Hamburger Concerto, wat op de 35ste plaats is terechtgekomen, draaien we Aharem Skarm. Dat is een vrij lang nummer. Dus voor alle Focus-liefhebbers, geniet. Ja, ja, wel handig. He, he, ja, wel handig als je de microfoon open zet. Dan horen we nog wat te missen. Uh, goed, dat is Focus dus. En Harm's Carm van het album uh, uh, Hamburger Concepto. En dat staat op 35 in onze vinyljaren top 40. Uh, en u weet het, de luisteraars hebben allemaal stemmetjes uitgebracht. Die hebben mogen kiezen van uh, een top 5 uit de lijst van de LP's... die wij de afgelopen jaar gedraaid hebben... En de volgende vind ik daar toch wel fris, heerlijk en verrassend dat hij erin staat. En uh, uh, ik heb, we hebben als alles goed gaat aan de telefoon. Jacques Loes, bent u daar? Ik hoor nog niks. Heb je, de micro, heb je de telefoon openstaan? Hallo? Ja, beide. Oh, heb je hem al onder de knop staan? Ja. Waar is hij dan? Nou, ik kom wel even kijken. Ik heb bijna open staan. Ja. Nu wel dan? Hallo. Hallo. Hallo. Lukt niet echt. Eh uh, nee, nog niet. Ja, okay. ja, nu is hij er wel. Hè? Nu hoor ik hem. Ja, goedemiddag. Hé, hey Rietje, alles Ho wel? Ja, met mij is alles wel. Met jou ook? Ja, steekbaar. Oh. Hey, uh, ben je niet verrast dat we je bellen? Ja, je zou eigenlijk op zaterdag bellen, geloof ik, ofzo, hè, zo Nee, joh, vandaag. Nee. Oh. <laughs> ja, ja, ja, 17 december, hè, hadden we gezegd. 17 december. Hey, maar we zijn dus bezig met uh, de Finiliaren top uh, 40. Finiljar is ons. Uh, uh, radioprogramma, wat we woensdags altijd doen. En dan draaien we alleen platen. En nou ja, we, dit jaar hadden we ook een LP van erbij zitten. En uh, dat is dus opgestemd. En die staat dus op 34 in, de, in onze top 40. Hoe zie je dat? Jeetje, nou dat vind ik leuk. Het is, uh, misschien herinner je je niet eens met de plaat. Het is een verzameling die heet uh, The Opera. Uh, van de Disneymans band. Ik weet niet precies welk jaar die is. Maar de LP heet de Opera... En daar staan jullie ja. dus in. Vol ordaat op met de originele bezetting. Helemaal geweldig. Uh, maar je bent weer actief hè, met de Dizzy Band. Ja, ja, zeker. Dus wel elke maand één of twee keer of zo. Maar meer zit er niet in. Maar, maar uh, zijn er nog veel oude leden van. van uh, nou ja, er zijn er een aantal niet meer. Dat is uh, natuurlijk triest. Uh, oh. zijn er nog wel uh, originele leden, behalve jij dan natuurlijk, uh, van de originele band in, uh, in, in de band aanwezig? Ja, Joop. Joop is de drummer weet je wel, die, ja. uh, dat is eigenlijk de enige nog, ja Klaasje leeft ook nog, maar ja, er zijn er al drie doden natuurlijk. Ja, ja. En, en ik heb gehoord dat, uh, ook, dat jullie ook weer een soort bobby hebben. Ja, we hebben verschillende bobby's. Nou, <laughs> ja, bobby was toen de tijd altijd de roadie die uh, uh, met name... Dat was een beetje de de de, de, show, de gekkigheid, de, de, de, ja. Ja. Nou, die hebben we weer, ja. Ja, en dat is Marcel Wessel, hè? Dat is Marcel, ja. ja. ja. Oké. Okay. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Ik vind het ontzettend fijn, uh, leuk dat je gewoon uh, in die lijst staat. En um, nou is natuurlijk de vraag, want wel kunnen wij wel gaan kiezen. Maar um, uh, wat is jouw favoriete nummer nou? Uh, als, als jij nou zou mogen kiezen van deze LP wat, je mag, uh, wat we gaan draaien in onze top 40. Wat, wat is jouw favoriete nummer ervan? Of weet je niet meer precies wat erop staat? Ik heb... nou, zal ik even noemen? De, uh, ik zal even noemen. Die opera, de, uh, Matter of Facts, The Show, Asterix en Obelix, Money the Pony, Fire, uh, Dizzy on the Rock, Ticket to, Shocking, uh, Let's Go to the Beach, Jumbo en Zig Zag City. Nou, dan kies ik voor uh, de Matter of Facts, Ruud. Uh, ik was er wel bang voor. Je was er wel bang voor. Matter of Facts, uh, daar heeft een, uh, een ander nummer ooit een model voor gestaan, geloof ik. Hè? Ik heb geen idee. Nee? Ik dacht, ik dacht dat... Want het is van... van het is commissie van jou en van Herman Smak, geloof ik, als ik het goed heb. Ja. Maar was het niet zo dat jullie erg geïnspireerd waren door die Eyes of March toen in de tijd? Nee, nou niet zo. We waren meer geïncruïd door Chicago, en zo. maar het was een beetje later. Die hebben ook maar eigenlijk een hitje gemaakt, toch? Vehicle. Ja, precies. En dan lijkt het helemaal niet op. Oké, oké. Zie je wel, ik zit gewoon er weer helemaal well, naast. Vehicle, baby. I take any anywhere you wanna go. Ja, prachtig. Goed, nou Jacques, matter of facts, we gaan hem voor je draaien. Leuk dat je even bij ons in de uitzending wilde komen. En uh, we, gaan hem, uh, we gaan hem voor je draaien. Jacques Loes, hartstikke bedankt. Ik, ik, ik wens iedereen nog een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Ik wil er even bij vertellen, want ja, kan dat kan nu toch. Dat kan nu toch. Nou, kan nu, ja. Deze wens is in heel Zandvoort en omstreken is hij aangekomen. Te horen. En uh, insgelijks. Ja, maar, en, en insgelijks. Jacques, bedankt voor uh, het gesprekje en we gaan je draaien. De Dizzy Mens Band. ik zie je weer snel. Oké, okay, Matter of Fact. Hoi, hoi. Doei. En dan krijgen we nu dus de Disney Mens Band met A Matter of of facts, what flows and river goes, come and don't, but where's my nose? It's all a matter of facts. People die and some get bored, there's no trumpet when all. De Disney Band was dat. En de nummer dat nummer heet The Matter of Facts. Een geweldige plaats. En het is een album dat heet The Opera. Een verzamelalbum uit halverwege de 70e jaren, denk ik zo'n beetje. Want dat was ook de grote tijd van deze band. En ze zijn dus nog steeds met Jaak en de originele drummer. Zijn ze, nog in, uh, zijn ze nog actief? 76 is dit album. Ja, ja. Oké. Okay. Nou, dat zei ik toch halverwege. <laughs> Nou, even voor de statistieken. Voor de statistieken. Ja, voor de statistieken. Ja. We gaan uh, snel door, want we moeten er nog uh, een paar draaien voor uh, dat we uh, zover zijn. Nummer 33, El Jero. U kent hem allemaal. Het album heet Breakaway. Het album heet Breakaway. Uh, met als grote hit daarop natuurlijk uh, Roof Garden. Maar die hoort u vaak genoeg. Dus we draaien weer eens een ander nummer ervan. Dat is wel eens leuk. Uh, we draaien de titelsong van dit album. En dat heet Breakaway. Hier is El Jero. L. was dan, Giro, nummer van het album Breakaway, en uh, dat was de titelsong van dit uh, prachtige uh, van deze prachtige plaat het eerste uur zit er alweer bijna op ja, time flies when you're having fun en verloopt me een zulke lekkere afwisselende en gezellige, nou gezellig uh, in ieder geval leuke muziek hoort van allerlei uh, dingen. En vinyl is weer helemaal in, hè? Dat weet u natuurlijk. Viniel is weer hot. Er worden weer, uh, ze verwachten volgend jaar zelfs een, een record aantal persingen in de vinylperserij in Haarlem. Dat is een van de grootste van Nederland. En, uh, die verwachten zelfs alweer een record omzet van miljoenen platen volgende, volgend jaar. Dit jaar was het al heel veel. En als u meer over vinyl wil weten... nou, er is nog steeds in het Haarlemse Historisch Museum... een prachtige tentoonstelling... die duurt nog tot maart... over vinyl. Dus dat is, Haarlem is natuurlijk toch wel een vinylstad... met in de tijd twee grote platen, perserijen... die van CBS en die van EMI. Um, we gaan door. Uh, ik denk dat dit de laatste voor dit uur wordt... Uh, nummer het nummer 32. Ja, dat is prachtig, LP heet The Rolling Stones Story. En het valt mij op dat de Stones fans niet zo happig zijn om stemmen. Want het, de Stones hadden toch veel hoger moeten staan, vind ik eigenlijk. He? Ja, vind ik wel. Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Ja. En dan is het nog een verzamelalbum. Bijvoorbeeld de prachtige plaat Let It Bleed die we gedraaid hebben. Die komt helemaal niet in het verhaal voor. Vind je ja. toch wel Stones fans? Jullie moeten een beetje... Ah, kom op hoor. Ja, kom op. Volgend jaar even beter je best doen hoor, voor de nou. Stones. Goed. Het album... Dan wil de... ik ze op drie zien. Minsters. Ja, minsters. En dan kunnen we ook een lang nummer draaien. We nou, geen tijd meer voor. Nee. Uh, want Angela wilde eigenlijk een heel ander nummer draaien. Maar die duurt te lang. Dat halen ja. we niet meer voor het nieuws. Rolling Stones dus. En van het album The Rolling Stones Story Part 1. En daarvan Let's Spend the Night Together.